Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Als de Griekse bevolking zondag nee zegt in het referendum over Europese reddingsmaatregelen, is het zeer de vraag of er nog een basis is voor Griekenland in de eurozone. Dat zei minister en eurogroepvoorzitter Dijsselbloem in de Tweede Kamer. Volgens hem is deze fundamentele vraag zondag bij het referendum aan de orde. De Griekse minister van Financiën, Varoufakis, treedt af als de Griekse bevolking zondag in het referendum voor een deal met de schuldeisers stemt. De Griekse premier Tsipras heeft eerder ook al aangegeven op te stappen als de ja-stem wint. In een peiling die vandaag is gepubliceerd is het ja-kamp voor het eerst groter dan het nee-kamp. De man die dreigbrieven heeft gestuurd naar John de Mol hoeft niet de gevangenis in. De straf die hij kreeg is gelijk aan zijn voorarrest. Hij mag ook niet in de buurt komen van de huizen van John en Linda de Mol. De man uit Zeist eiste in dreigbrieven naar John de Mol. 5 miljoen euro, anders zou hij Linda de Mol en haar kinderen iets aandoen. De man van 70 is dement. Vanwege de ziekte werd hij in april al vrijgelaten. Politie laat de Tour de France komende zondag ongehinderd door de Rotterdamse regio rijden. Agenten voeren wel actie, maar daar heeft het wielerevenement geen hinder van. De politiebonden wilden zondag tijdens de eerste Tour-etappe actie voeren in Rotterdam om hun eisen voor een betere CAO kracht bij te zetten oud Tourwinnaars Jan Jansen en Joop Soetemelk... kregen voorafgaand aan de start van de Tour de France zaterdag in Utrecht... de hoogste Franse onderscheiding, de Légion d'honneur. De Franse vijfvoudige toerwinnaar Bernard Hinault reikte hem uit. Jan Jansen won de Tour in 1968, Joop Soetemelk in 1980. Het weer zonnig en erg warm, 34 tot 38 graden, aan zee wat koeler. Later op de dag kans op een onweersbui... Morgen opnieuw zon bij 25 tot 32 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB. Op de A1 amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 3 kilometer. A15 Gorkem Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht 5 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 5 kilometer. En de andere kant op bij de brug bij Gorkum ook 3 kilometer. Er zijn ook problemen met de brug op de N236 tussen Hilversum en Weesp. Die is namelijk versperd. Daar ligt te veel water op en daardoor is die voorlopig dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nee, wat je wordt geacht meteen leuk te zijn, hè? Overal, vooral zie je ook, hè? En dan blijven die zijkas daar gewoon bij staan, zo met zo'n gezicht van... ...misschien zegt hij nog wat gernigs, weet je wel. Je helemaal gestoord van. Dus dan heb ik iets op gevonden tegenwoordig. Dan zeg ik tegen dat soort luid die zo blijven staan, zeg ik dan ineens van... ...nou, is het wel genoegen mijn zolenflikker We hebben er veel meer gekeken, hè? Klerenlijers. Als ik je dat nooit weten, daarnaar, hè. Al meteen tegen mij mij te liegen, joh. Kom net binnen, joh.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 Welkom terug bij uh, tweede uur van CFM Lunch op deze donderdag. Het is vandaag alweer 2 juli. Juli. Oh, gaat die tijd hard, hè. Onze dolly gaat vannacht op vakantie. Naar Corfu. Heb je wel een... Had ik al gezegd, denk je een extra koffer vol met contant geld mee moet nemen? Ja, ja, dat komt wel goed, jongen. Dat komt wel goed. Ja. En uh, anders dan... Uh, <tie> Dan weet ik het goed gemaakt, want mijn dochter uh, Lea... die gaat uh, werken bij de uh, ezelopvang in Corfu. Ja. Twee weken. Tenminste, om de dag gaat ze daar naartoe om voor de ezeltjes te zorgen... die daar gedumpt zijn en uh, die daar gewond staan. Dan krijgen ze die Griekse premier ook bij die Tsipras. Die, een... <laughs> die staat er ook tussen, <laughs> waar je zeggen. Is is toch ook een ezel? <laughs> Nee, maar dan uh, is daar vast wel een hapje eten voor ons, hoor. Als het oh. echt uh, te gek wordt. Ja, ja. Nou, Oké. Okay. Okay. Ik wens je heel veel sterkte in ieder geval. En een uh, hele fijne vakantie, he, natuurlijk. Ja, dank je wel. Voor ik het vergeten zeg. En voor de inbrekers. Uh, er zit iemand in mijn huis, hoor. Dus ja. het is niet onbewoond. Ik kreeg vanmorgen, vanmorgen nog een brief. Oh, van wie? Van de Belastingdienst. En wat zeiden ze? Nou, er stond in, dit is de laatste aanmaning. Ze hebben uiteindelijk door dat er toch niks te halen valt. Oh, wat heerlijk. Dus we dus dus komen rust niet met De nee, nee, nou, ze komen niet fijn, meer. Wat fijn. Hartstikke goed. <laughs> goed, nou we gaan straks nog de vrijwilliger van de week doen. En uh, vrijwilligers van de week natuurlijk, moet ik zeggen. Ah, nee, eerst gaan we dan maar even een muziekje draaien. Niet maar? Ja, laten we dat maar doen. Ja, vind ik ook. This magic. Yeah, baby, baby, baby. No way, to, me, me, to be treated small. So please don't blame me. We're trying to be the one who could have it up You know that it's stupid, stupid. Telling you it's dark when you see the light.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 Het is ja, een lekkere zomerhit. 28 graden is het op dit moment buiten, dus het is gelukkig niet zo tropisch warm als, uh, als dat het gisteren was. Lekker hoor, buiten. En uh, hier in de studio is het helemaal cool. Hier is het net uh, 20 graden, is dus ook lekker. Oh. Maar ja, een aircootje doet... Uh, zelfs uh, Bart van der Meer is extra vroeg gekomen. Want die denkt, uh, in die studio is cool.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 Neem dan contact op met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. Reageer via www.vip-zandvoort.nl. Ja lieve luisteraars, vandaag heten wij Mariska van Ami hartelijk welkom in ons programma. Mariska, ben je daar? Ja, ik ben er. Hallo, goeiedag. Welkom. Zeg, jij hebt deze week een prachtige vacature voor ons. En uh, die is eigenlijk speciaal bedoeld uh, voor het project Use Your Talent. Wat inhoudt dat het uh, ook een zeer geschikte vrijwilligersfunctie is voor jongeren, hè? Ja, ja, ja. Vertel, wat, uh, naar wie zijn jullie op zoek? Nou, wij zijn op zoek naar uh, vrijwilligers. Die uh, goed met uh, ouderen overweg uh, kunnen, ja. ook kunnen maken. En die ook uh, het leuk vinden om hapjes voor te bereiden. Want komende donderdag op 9 juli is er een onthulling van de Spreukentuin. Een spreukenbankje op het uh, ontmoetingscentrum. Het Juttershuis uh, van Amie. Ja. Op de Burgbezen-Nawijlaan. Ja. En daar kunnen jongeren meedoen aan het voorbereiden. Maken van hapjes. Samen met de deelnemers en de begeleiders. Ja. En uh, een gezellige middag maken. En, en van, van hoe dan, laat tot uh, hoe laat is die middag ongeveer? Nou, de middag is uh, inloop van twee. En om half drie komt de dorpsoproeper. Ja. En dan is het tot half vier. En als de vrijwilliger het leuk vindt om mee helpen voorbereiden... dan wat eerder, het liefst om half twaalf... Van half twaalf en dan moet er natuurlijk ja. ook uh, uiteraard alles weer opgeruimd worden, neem ik aan. Ja, ja. Dus... en dat zal tot half vijf zijn. Ja, prima. Mooi. Ja. Zeg, en ja. uh, als, als iemand geïnteresseerd is, die zegt nou, dat wil ik wel graag doen. We gaan lekker leuke hapjes maken, gezellige ja. middag voor de oudjes maken. Ja. Uh, en, en ook een beetje feestelijk natuurlijk, hè, als je daar ja. ook een rol in wilt spelen. Met wie ja. kunnen de kinderen of, of misschien de wat ouderen contact opnemen? Uh, kunnen met uh, mij contact opnemen. Ja. En uh, met, ook met het team. Ja. En Oeh, nu wil ik even zoeken. Ja. Moet ik even ook de nummer doorgeven? Doe dat maar. Ja. Mensen, pen en papier pakken. <laughs> Kun je het nu noteren. We hebben twee nummers. Mijn ja. nummer is 06380... 76754. Oké, okay, die is van Mariska. En de andere nummer van het team is... 0643394465. Hartstikke mooi. En anders uh, kun je natuurlijk altijd deze vrijwilligersvacature nalezen... bij vip-zandvoort.nl. En dan even kijken uh, bij begeleiding en ondersteuning. En dan vind je vanzelf de mooie vacature van Amie terug. Nou, ik geloof dat we alle ins en outs hebben besproken. Ik heb de uh, vacature al bij ons op de Zandvoort luncht. Facebookpagina gezet. Dus ook daar kunnen, kunnen de mensen teruglezen. En uh, ik wens jullie... een hele fijne dag. Donderdag 9 juli. En dat het maar een groot feest mag worden... met heerlijke hapjes. Nee, nou, dankjewel. <laughs> ja. okay. Goed. Bedankt voor je... vrijwilligersvacature, Mariska. Fijne dag nog. <laughs> dag. Jerry met In The Summertime. En daarvoor hadden we iets... wat ik gewoon helemaal vergeten. Ja, een lekker zomerliedje. Ik ben de titel alweer kwijt. Dit is The Weekend. Can feel my face. The best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful. And stay forever young. This I know. This I know. She told me, don't Don't worry ...soundtrack van de film Fifty Shades of Grey... ...en uh, dit is de opvolger daarvan... ...en dat heet... Uh, yeah. ...Can't Feel My Face... ...nou ja, oké... ...het zal... ...we gaan uh, ons bezighouden met de actualiteit... ...het nieuws... ...bij ZFM Zandvoort... ...met Dolly Tempierik...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 omdat zij graag uw mening horen, zodat zij dit mee kunnen nemen in het advies. U kunt uw vragen en suggesties ook e-mailen via info Dit kan uiterlijk tot 20 juli aanstaande. Vermeld hierbij het onderwerp Omdraaien Rijrichting Grote Krocht.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 Ik ga u nu wat tips voordragen van de reddingsbrigade om veilig van het water te kunnen genieten. Een tip is, ga alleen zwemmen op plaatsen waar dat is toegestaan en waar toezicht door de reddingsbrigade, de lifeguards, wordt gehouden. Drink voldoende water. Smeer je goed in tegen verbranding en zorg ervoor dat u ook in de schaduw kunt zitten. Dus neem bijvoorbeeld een parasol mee als u gaat zonnen. Hou kinderen altijd in de gaten, zowel in het water als op het strand. Blijf in het water op een armlengte afstand van kleine kinderen. Doe uw kind een 06-polsbandje om met hun naam en uw telefoonnummer... en zorg dat uw mobiele telefoon is opgeladen en check of u voldoende bereik heeft. Spreek een herkenbaar vast punt, bijvoorbeeld een verdwaalpaal, af... voor als u en uw kind elkaar kwijtraken. Als je niet kunt zwemmen, ga dan maximaal tot je knieën in het water. En zwem niet in de buurt van muien, dat zijn stromingen die richting zee trekken. Alcohol en zwemmen gaan niet samen, dat is levensgevaarlijk. Zwem nooit alleen, zelfs de beste zwemmer kan in problemen raken, bijvoorbeeld door kramp. Gebruik bij aflandige wind, dat is de wind die richting de zee staat, geen drijvende voorwerpen. Graaf op het strand geen diepe kuilen vanwege instortings- en verstikkingsgevaar. Spring niet van bruggen, sluizen of andere bouwwerken die daar niet voor bedoeld zijn. Houd u aan de aangewezen zones voor diverse watersporten. Let op waarschuwingsvlaggen. Geel is gevaarlijk zwemmen, rood is verboden te zwemmen. En volg de aanwijzingen van de lokale reddingsbrigade altijd op. Nou, al die tips stevig in de oren knopen... en dan kunt u heerlijk genieten van het prachtige weer. Dan gaan we nu over naar het weer. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, jongens, jongens, wat was het warm vannacht, hè?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 De temperatuur stijgt naar 25 tot 26 graden op het strand en naar 28 tot 29 graden elders in de regio. Een prachtige zomerdag. Al dus Rico Schreuder. De van dit ogenblik. Wilk en Miski. En Clap Your Hands heet ook nummer. Maar oh, daar vind ik het te warm voor. Dat doe ik niet vandaag. Hoewel, valt hij in de studio eigenlijk best mee. Ik heb net een bondje zo getrokken. Koud. Zou hij in een stelletje naast mijn pantomime te spelen geloof Je maakt, je maakt zo wat mee in de studio hier vandaag de dag. He? Maar goed, Wilke en Miski dus. En dit noemen, dat heet hier. Clap Your Hands. En dit is Guus Mabes. Ook leuk hoor.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 Ik zou willen. Je bent alles voor mij. Geef mij aan. Ik wil één zijn met je. Mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven.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 Yeah Was dat. en dat liedje dat heette uh, Jij bent de liefde nou dit is nog even een zomersplaatje dansen op de reggae bied we zijn weer op vakantie in Jamaica met al mijn vrienden lekker aan de zee we liggen op het strand daar aan het water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 al zijn ze bruin gebrand, en s'avonds gaan we los met z'n allen hier op de tropische strand.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 中文字幕志愿者 Gewassen haren laat ik hangen in je huis. Zou je ze bewaren dagenlang? Zou je stil blijven staan en precies hetzelfde doen als je met mij had gedaan? Als ik was. Was dat. Met haar nieuwe single, en die heet Anders. Meisje werd natuurlijk bekend van die hit, hè, Dat ik je mis. En zo, van de beste singer-songwriter van Nederland. Maar ze heeft een prachtige nieuwe cd gemaakt, die is, uh, of LP zelfs ook. Want hij staat ook in de vinyl top 50, is hij hoog binnengekomen. Dus dat het morgen ook weer dag wordt. En uh, dit liedje heette dus anders, Mike Aalboter. En dat, dat hitje wat uh, we bedoelden, dat, uh, dat ik je mis, die staat er ook op. Maar dat is, voor de rest is het een prachtige plaat die het meisje gemaakt heeft. Ja, en als u dit muziekje hoort, dan weet u het, hè. Dan is het alweer tijd, dan is het weer gebeurd. Dan zijn we weer klaar voor vandaag. Die uh, Bord van der Meer, die staat me alweer in mijn nek te eigen Zo van, Eurotop en ik wil erbij. Nee. Ja. Nou, je zal nog even moeten wachten hoor. Er wordt niet geheigd. Is het niet gehegen? Er wordt gehegen. Ja hoor. Jij denkt dat zandvoort zijn. Maar voor jou, ja, voor boy jou. Boy. Voor jou mag het gehegen zijn hoor. Ik vind het goed. <laughs> ben ik een leuke aan, hè een meisje mijn épen die had het voltooid deel wordt niet begrepen. Maar goed, verder ga ik niet. ja wat ik looien, man. Daar ben ik nerveus van. Voel, er zijn apparaten die open gaan en zo. Nou, oké. Okay, ik is uh, de... schrikkerig, hè? Ja, ik ben ja. schrikkerig. Nou, ik wens jou een fijne vakantie. Dank u, dank u, dank u. En, uh... Tot over een paar weken, lieve ja. luisteraars. Ja, hoop ik, ik hoop dat je nog terug kan. Dat niet eh, ja. vliegveldfiat is dan. Ja, laten we het hopen. Ik vind het wel jammer dat ik jou bruin mis. Ik, ik wens je een hey, he hey, als... hele gezellige dag. Ga je toch niet. Nee. Let ze maar even op, bij. Eh. Uh. Uh. Rutje, die gaat trouwen. Makkelijk, hè? Dat je schuifjes dicht kan zetten. Dan, dan, dan, dan, dan. Nou, oké. Okay, dit was we uh, van Lunch voor deze dag. Ik uh, zie u morgen weer. Ja, bedankt voor het luisteren en geniet van deze mooie dag. Ja. Hou de radio aan. Ja, tot morgen. Dag. dag. dag.